Alle hits van Somber, inclusief Undressed en 12 to 12. In the people, you. You me, you Je hoort zo op, geen debuutalbum I Barely Know Her. Yes, person, Luister nu op Spotify.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 Dit is Mart Grol. Goedemiddag. Op een landgoed in Hilversum... praten D66, CDA en VVD weer verder over een nieuw kabinet. Het is het eerste gesprek dit jaar samen in levende lijven. Eerder werd digitaal gepraat vanwege het winterweer. Grote vraag blijft, sluit JA21 nog aan? VVD-leider Jessel Gus zegt bij de NOS dat nog geen besluit is genomen. Dat is nog steeds een van de opties. Ik ga daar alleen niet in mijn eentje over. Dus we moeten het daar met elkaar over hebben. Ik denk dat het mooi zou zijn... Verkiezingswinnaar Jette van D66 is blij terug te zijn op dat landgoed en wil het ook relaxed houden met elkaar. Fijn dat we hier vandaag met z'n allen kunnen zitten en wellicht zelfs straks een sneeuwballengevecht gaan organiseren. Oh, uh, nou, uh, misschien dat we daar wel wat beelden van kunnen maken. Ja, dat filmpje is nog niet verschenen. Ik heb het nog even gecheckt, maar misschien dat ze zo meteen al gaan gooien met elkaar. Uh, die ballen dan. Uh, eind deze maand moet er een uh, akkoord liggen. Dan uh, ander nieuws. De vriendin van de op Mallorca gedode Carlo Heuvelman krijgt een schadevergoeding. Ze heeft geschikt met jongens die zijn voor. Oordeeld in deze zaak. Hoeveel geld de vriendin krijgt, dat is niet bekendgemaakt. In deze zaak is trouwens niemand veroordeeld voor de dood van Carlo, alleen voor het schoppen en slaan op dat Spaanse eiland. Gedoe met de net opgeknapte domtoren in Utrecht. Een van de wijzers van de klok blijkt te zijn gevallen op een lagere verdieping van die toren, dus niet op mensen. Dat is maar goed ook, want zo'n wijzer weegt zo'n 70 kilo. Hoe het zo fout kon gaan, dat wordt onderzocht. En de voetbalwedstrijden in de Eredivisie gaan dit weekend gewoon door, ondanks het winterweer. Voetbalbond KVB denkt dat de grasvelden in de eredivisie-stadions namelijk goed genoeg zullen zijn. Dat geldt niet voor de eerste divisie. Daar wordt dit hele weekend niet gespeeld. En ook de wedstrijden in het amateurvoetbal zijn allemaal afgelast. Nou, Hoe staat het met dat winterweer? Even pauze vandaag. Bewolkt, later vanmiddag in het zuiden regen, 1 tot 4 graden. Maar vannacht en morgenochtend in het noorden 10 tot 15 centimeter sneeuw... en op andere plekken valt vaker regen. Vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Hoendelo en Kootwijk 2 kilometer met ongeveer 10 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda, tussen Hendrikel Ambacht en Zwijndrecht. Er heeft een te hoog voertuig zich vastgereden in de tunnel. 2 kilometer. Vertraging 10 minuten. Verder één flitser op de A12, Utrecht Gouda. Daar staan ze bij 39,5. Wim van Helden. Sixpence, none the richer. Kiss me, hoor je zometeen. Oh, Chris Cross Amsterdam. En dit is Taylor. Bye.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 Maar ze zit wel lekker op die troon volgens mij. Ze houdt hem al een tijd warm. Taylor Swift zit uh, sinds vorig jaar al op uh, nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ja, vorig jaar, dat klinkt wel verder weg dan het is, moet ik toegeven. Maar ze doet het lekker. Haar eerste nummer 1 hit, de Fate of Filia. staat al sinds de intocht van Sinterklaas in november bovenaan de top 40. Dat is uh, in totaal nu 8 weken op rij... Ja, en morgenochtend of morgenmiddag dan weten we meer. Want morgenmiddag tussen 2 en 6 is er natuurlijk een nieuwe top 40. Dus kijken of ze dan nog steeds de Queen of her Castle is.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 Alex Warren bij Your music Ik begreep van Armin van Buren. Die vertelde me een keer dat Davina Michel hier maar niet tevreden over was. Hij was zelf super enthousiast... Maar Davina wilde elke keer weer opnieuw een take inzingen. En nog één, en nog één, en nog één, en nog één, en nog één. Totdat het goed was. Maar dat stukje perfectionisme is uiteindelijk niet voor niets geweest. Want ik vind dit dus echt een. Ja, this is what it feels like, deel 2. Waanzinnige samenwerking, luistert. Armin en Davina, hold on. If I could walk alone on water, who I would. If I could set the moon on fire, watch me shoot.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 Nationale Vacaturebank. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Helemaal los bij etels. Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel aanmerk van bijvoorbeeld Lucovitaal en Roter. 1 plus 1 gratis. Vind nog veel meer deals in de winkel of shop op etos.nl.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 situatie op de weg, de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom... tussen Breda-West en Etteleur. Daar 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. Wim van Helden. De Vergeet me liedje Shuffle komt eraan. Oh ja, die hadden we ook nog. I'm sorry I'm here for someone else. Side let's left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 Tanya bij Q Music. Dit vergeet me liedjes. Vergeet me liedjes, shuffle. We, we hebben er misschien wel jaren over gedaan. Echt wel de tijd zijn we bezig geweest. Jij, ik, iedereen die input heeft geleverd voor Vergeet Liedjes. Inmiddels zijn er duizend van verzameld in de Vergeet Liedjes playlist op Spotify. En ik dacht hoe lekker is het om eens even gewoon te grasduinen in al die pareltjes die we inmiddels hebben. Dus je krijgt uh, totaal willekeurig random door de lijst uh, drie Vergeet Liedjes te horen. Aan jou de vraag welke vind je het leukst om helemaal te horen? Optie 1... Goed liedje van Nova, Novastar dit, toch? Vind ik dat, hoor. Wrong. Dit is ook echt een vergeten liedje. Rihanna met... Hoor je ook nooit meer. Of wat dacht je van deze? Inmiddels doet ze iets heel anders. Maakt ze heel andere muziek. Succesjaren van Caro Emerald. Stuck! Nou, laat maar weten, welk vergeten liedje wil je helemaal horen? Waar krijg je echt zo'n oh ja moment bij? Is dat uh, Nova Star, Rihanna of Caro Emerald? Je mag het laten weten via de Q-Music app.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 Stay back your music. Vince, vergeet mijn liedje. liedjes, shuffle. En vergeet me liedje. Inmiddels met jouw hulp duizend vergeet mijn liedjes, duizend oh ja momentjes verzameld in de playlist. Die kun je ook terugvinden op Spotify. Ja, en hoe lekker is het om gewoon eens even te kijken wat er allemaal in staat, inmiddels. In al die jaren hebben we dat verzameld. Drie totaal willekeurige liedjes uit de lijst. Nova Star met Wrong. Rihanna, California Kinbacked. En Cara Emerald met Stuck. Karin, die gaat voor Carol Emerald. Ze zegt, ik moest er pas jaren later achter komen dat dit helemaal niet haar echte naam was. Ricardo... Die kent ze alle drie eigenlijk niet. Maar met Rihanna kan je nooit verkeerd zitten, zegt hij. Uh, dus die gaat voor Rihanna. Stefanie zegt uiteraard Nova Star. Wat een geweldig liedje was dat. Oh ja, voor mij is het zeker die van Rihanna. Dat is echt heel lang geleden. Dankjewel Christy en Ilse. Ja, dan ga ik voor Carol Emerald. Toch een kleine guilty pleasure. Kevin? Carol Emerald. Carol Emerald, rekenen we ook goed. <laughs> en Demis? Wim en Carol Emerald. Dat klinkt wel uh, leuk samen. Dus de uh, laatste one. Dankjewel. Dank je. Ah, die heeft dik gewonnen, 49% van de stemmen. Je... Start van Carol Shuffle. sings Back Music. Het is uh, bijna drie uur. Lady Gaga hoor je zo meteen. En het laatste nieuws krijg je van Mart. Een nieuwe waarschuwing zo vanwege het winterweer... en voetbalclub PSV heeft lopen blunderen. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen vier uur s middags en negen uur s avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.